uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. En zoals aangekondigd, dit uur te gast. Cabaretier Guido Weijers. In Lelystad hebben ze een nieuwe manier bedacht om ganzen te verjagen met laserstralen. Eerst het NOS-nieuws met Job Boots. De weduwe van Jasse Arfat heeft bij een Franse rechtbank aangifte gedaan van vergiftiging van haar man.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 Met zijn nieuwe e-maildienst hoopt Microsoft meders terug te winnen... die zijn overgestapt op het populaire Gmail van concurrent Google... dat nu ongeveer 31 procent van de markt in handen heeft. Het marktaandeel van Hotmail is nog altijd groter, 36 procent. Aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer doen 22 partijen mee. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Partijen die op 12 september wilden meedoen... moesten uiterlijk vandaag hun kandidatenlijst en bijbehorende stukken inleveren.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 Cabaretier en sportliefhebber Guido Weijers is zo meteen te gast. En haalt zwemmer Michael Phelps zijn negentiende medaille binnen. Het zou een record zijn. Eerst de ganzenoverlast. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, de gemeente Lelystad die gaat proberen de ganzenoverlast bij Recreatieplas het Bovenwater te verhelpen met laserstralen. En ze beginnen vanavond met de proef. En verslaggever John Saarbach die is erbij. John, om hoeveel ganzen gaat het? Het zou gaan, het was me beloofd om 200 tot 300 gans hier. Maar ik denk dat die ganzen op de hoogte waren van het feit dat de NOS naartoe kwam. En dat weet media zijn. Want ik zie er geen één. Ik heb er even bij de beheerder van dit strand nagevraagd of ze er nog wel zijn. Nou, er zijn er een hele hoop vertrokken. Maar op dit moment zijn er nog overdichtig. En die gaan ze dan toch nog proberen alsnog met een laser weg te sturen, weg te krijgen. Ja, maar waarom doen ze dat met laserstralen? Omdat ze al veel geprobeerd hebben en de volgende stap is afschieten. En dat is een beetje cru, zeker in de beeldvorming, maar dat is ook moeilijk met vergunningen te krijgen. Ze hebben al geprobeerd hier het met honden weg te krijgen, maar die beestjes die zijn slim. Ze gaan even weg als de honden er zijn en komen weer terug als die honden weer weg zijn. En dan zijn ze nog steeds hier, dus proberen ze met een apparaat, een klein apparaatje, zo groot als een zaklamp, Elke dag vier of vijf dagen lang gaan ze dat proberen, net voor het donker wordt. Met een Wezer, schieten ze hier over de pas heen, dan denken die ganzen dat ze worden aangevallen, dat er iets op ze afkomt. Dan maken ze zich uit de voeten of uit de veren en de uh, hoop is dan dat ze uiteindelijk wegblijven. Ja, goed. Ja. Maar je zegt net als er honden komen, dan gaan ze weg en dan komen ze weer terug als de, uh, de honden weg zijn. Gebeurt het dan ook niet met die laserstralen dan? Ja, die garantie, die, die, die kan ik niet uh, zeggen. Het uh, apparaatje wordt voor het eerst uitgeprobeerd. Dus uh, na vijf dagen hebben, kunnen ze kijken of ze resultaat hebben, ja of nee. Nou, ben benieuwd. Eerst op zoek dus naar de ganzen. Morgen horen we van je hoe het afliep. Dankjewel, John. We gaan naar het Olympisch halve finales van de 200 meter vriendenslag... bij de vrouwen, Bob van der Tak. Ja, de eerste hebben we net gehad. Die werd uh, gewonnen door de Chinese wereldkampioene Liu Yang Zhao in 2016... En nu de tweede halve finale waarin we de regerend olympisch kampioen aan het werk zien. Die komt ook uit China trouwens, Zige Liu. Maar zij lijkt uh, niet meer in de grootste vorm van uh, vier jaar geleden. En het is uh, de vraag of zij zich... ...kan plaatsen voor deze finale. Daar heb ik eerlijk gezegd mijn twijfels bij. In baan 4 de snelste vrouw van vanmorgen. Dat is Kathleen Hershey uit de Verenigde Staten die prima zwom in de series. Katinka Hosu is er ook weer bij. Nee, Susanna Jakobos is dat, moet ik zeggen. Zwemmend in dat knalroze badpak in baan 3. Makkelijk te herkennen dus. Nu gaan we richting het keerpunt van de 50 meter... Wie tikt daar als eerste aan? Het is Ziege uh, Liu 4600. Het gat met Jacob Bosch. en dan de tweede 50 meter op dit uh, zware nummer in het uh, zwemmen. Dus uh, daarom uh, niet al te populair bij de meeste zwemmers, maar bij deze vrouwen dus wel. En daar gaat uh, veel trainingsuren uh, gaan daarin zitten. Het zijn krachtpatsers deze vrouwen vanmorgen. Overigens in de series sensatie. Want toen vloog de nummer 2 van het WK van vorig jaar eruit. Ellen Gandy uit Groot-Brittannië. En uh, dat vonden ze hier niet zo prettig natuurlijk. 100 meter. Ziege Liu heeft nog altijd de voorsprong. Jaga op 42 honderdste. En Hersey op 46 honderdste. En Liu die haalt toch lekker door nu op deze afstand. 150 meter keerpunt uh, in zicht. Daar zwemmen de vrouwen nu naartoe. En daar komt Hersey wat naar voren opgestoomd in baan 4. Maar nog altijd de Chinezen op kop. Maar kan ze het houden? Ik denk het niet. Hersey is er nu voorbij. En Jakkaboys gaat ook goed in baan 3. Nog 50 meter te gaan. Hershey heeft nu de voorsprong. Maar wat heet een voorsprong? 100ste het verschil met uh, Liu. Jakkaboys op de derde plaats. Nu de laatste 50 meter. Het publiek laat weer van zich horen. Aan enthousiasme. Geen gebrek in het uh, Aquatic Center. En dat is ook terecht. Want het is een fantastisch zwemtoernooi tot nu toe. Met veel spektakel. Hershey op weg naar de overwinning in deze tweede halve finale. Jakkaboys gaat. Gaat mee in de slipstream. En let ook op uh, Mireia Belmonte in baan 2. Die een hele goede eindsprint heeft. En die gaat uh, bij de eerste drie aantikken. Inderdaad, Hershey wint. Belmonte tweede, Jacobois derde. Dat is de volgorde in deze halve finale. 2-0-5-90 voor Hershey. Dat is de snelste tijd. Twee tiende sneller dan de Chinezen in de vorige halve finale. En Hershey werpt zich dus op als een van de grote kanshebbers voor het goud. Zij gaat als snelste door. Jiao als tweede door. Hoshi de Japanse als derde verder in de finale morgen. Mireia Belmonte, Susanna Jacobois, Zige liu Camille Adams en Gemma Lowe uit Groot-Brittannië. Zou die ooit hier opgetreden hebben, schiet men een keer te binnen? In uh, Alexander Palace. In Alexander Palace, al die grootheden die hier hebben opgetreden. Ja, nou ja. Of mij wel. Er hangen wel posters hier, maar ik weet niet of Brian Ferry erbij hangt. Let's stick together, was het? Ja, zwemmer Sebastian Verschuren, die uh, kon zich opmaken voor een uh, Olympische finale. Dat kan hij doen, hij plaatste zich uh, voor de eindstrijd op de 100 meter vrije slag. Hij gaat als vierde tijdsnelste naar de finale. Zit heel dicht bij een medaille. Marten Friesema, die sprak na de race met uh, Verschuren. Sebastiaan, 48-13. Dit, uh, dit is een statement, toch? Ja, stap 2. Nou ja, vanmorgen ging het goed en uh, het ging nu beter. Dus uh, ik uh, ben tevreden, morgen finale. Ja, een persoonlijk record zwemmen op dit moment. Ik neem aan, dat is iets wat je wilt zien. Tuurlijk, hier train ik voor. En, uh, ik sta nu gewoon in de meest, uh, de meest geniale finale die de Spelen hebben. 100 meter vrij. Koningsnummer. Als vierde. Ja, dat is super vet. Ik uh, ben heel blij. Je verklaring nu voor deze progressie? Ja, ik train hard. Dat doe je altijd Ja, dat doe ik altijd nee, ja, We zijn heel goed bezig in Amsterdam. En ik hoop dat mijn start beter was. Vanmorgen was hij eigenlijk niet zo heel goed. Um, maar uh, ja, we trainen gewoon heel hard en we zijn een goed team. En ik denk dat dat daar wel aan te verklaren is. Hoor. Maar als je dit nu kunt, hè, en we gaan even vooruit kijken naar die finale. Uh, ik bedoel, je gaat als vierde door... Ja, wat is er mogelijk? Ja, in de finale is alles mogelijk. Ik, uh, ik, uh, ja, ik zit in de top 8 of top 4 nu van de wereld. Um, en dat ligt zo dicht bij elkaar. Dat, uh, ja, alles is mogelijk. Hoe ga je er naartoe leven? Is dat iets wat je inmiddels ook onder controle hebt? Ik bedoel, dit podium, het mooiste wat er is, 100 vrij op een Olympische Spelen. Ik kan me voorstellen dat het ook een beetje gaat spoken, in je Ja... Niet echt, uh, maar ik, vind, ja, ik zat vanmiddag uh, in bed en ik dacht ja, het, hoe gaaf zou het zijn om hier het koningsnummer finale te zwemmen. Tien jaar geleden stond ik 1500 meter en nu uh, sta ik in de, finale, of, uh, in de finale 100 meter vrij. Ja, we hadden het net even over uh, Brian Ferry, of hij hier geweest is, nou en of. Hij heeft hij in ieder geval een... Uh, een um... Een uh, trofee uitgereikt aan uh, Brian Eno van, uh, van Roxy Music. Goed in 1994. We werden hier in Alexander Palace de Brit Awards uh, ja. uitgereikt. Er gaan verhalen over concerten hier. Wat het was natuurlijk weer Uriah Heep. Ja, Black, Black Sabbath. Sabbat, dat, ja. dat er zo gerookt werd. <laughs> dat iedereen die hier stoont ook al rookte en die niet de, de halve lied. Maar goed. Uh, anyway, dat wordt dan de hal waar Marjane Vos wordt, uh, wordt geëerd. Wat een podium is dat. Uh, Giro Weijer, zou je hier willen optreden Giro? Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, dat zou ik heel erg leuk vinden. <laughs> Alleen, uh, ik ben er morgenavond met de huldiging niet bij. Nee, maar überhaupt, ik, ben... de, ik bedoel eigenlijk meer de hal. Ik bedoel, het is oh, ook niet ja. dat er dan Engelsen staan die je niet verstaan, maar gewoon in die enorme hal. Ja, nou, dan moet ik wel zeggen. Um, uh, gesproken woord vind ik niet altijd uh, tot z'n recht komen in, een, in hoe groter, hoe beter. Ik zou niet uh, gesproken woord gaan doen in, uh, in Ahoy of in de arena. Volgens mij kun je beter gewoon de intimiteit van een theater van maximaal. 1500, 1800 man. Carré is wel een beetje de max eigenlijk. Leg dat eens uit, waarom? Wat is het probleem uh, simpel, Nou, Heel simpel, als je in een kerk optreedt bijvoorbeeld... dan galmt alles. Hè? En, en dan kun je bijna niet fatsoenlijk spreken. Uh, ja, en dat is hetzelfde met hoe groter een hal is. En ze, ze hebben het hier het geluid wel heel goed geregeld. En uh, in uh, Ziggo Dome nu in, in, uh, in Amsterdam... proberen ze dat ook heel goed te regelen. Maar... Ja, eigenlijk moet je toch zodra, je een grap, zodra de punchline komt, hop, grap erin, moet ook de achterste echt meteen kunnen horen, anders krijg je echt een vertraging. Dat is dus heel veel lach van rij 1 naar rij... Uh, weet ik veel, 534. Ja, dat is zo'n zo vertraging ja. in het geluid. Dat is ja. dus, ja. ja. zonde. En je hebt waarschijnlijk ook meer mensen die, uh, die een beetje aan hun stoel gaan zitten, een beetje draaien, meer afleiding zoeken. Ja, het is, het is gewoon... Uh, het is fijn als je... Tenminste vind ik fijn als ik als publiek ga kijken naar een, naar een, een cabaretier. Dat je ook een beetje zijn gezicht kunt zien en, en uh, ja, daar een beetje een beleving bij hebt. Jij ja, hebt ook heel veel uh, mimiek, hè? In je, in je dat zeggen ze, toch? Ja. ja. <laughs> ja. Mijn stem is het is altijd heel monotoom, dus daarom moet ik allemaal goed maken met mijn gezicht. Ja, trouwens, ja. niet alleen uh, in je voorstellingen. Volgens mij, als je, dus zoals je nu zit te praten, heb je ook al heel veel mimiek. Ja, is dat, dat zo? Het, ja, vind ik ja. wel. Ja. Dus, Leuk dat het radio is dan, hè? <laughs> zo zonde. Nee, webcam. Zat een webcam op je rug? Je bent hier niet om op te treden natuurlijk. Nee. Uh, uh, wat doe je wel? Ik, uh, ik heb uh, uh, zaterdag het, uh, uh, de wegwedstrijd van de heren gezien, fietsen. Ik ben zaterdagavond naar het zwemmen geweest. De 4 keer 100 voor de dames, waar zilver. we zilver wonnen. Gewoon als liefhebber, hè? En, sorry? Als liefhebber gewoon. Ja, ja. ja, ja want ik, ik, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van sporten. Maar ik werd door RTL uitgenodigd om in een programma te zitten. En nu zit ik ook hier. En ik, nu, word ik, nu weet iedereen dat ik hier ben. En dan is het ook overal leuk om aan te sluiten natuurlijk. Je bent gewoon was... van wielrennen. Ja, maar, ja, ja en juist, juist uh, toen ze mij vroegen, heb ik natuurlijk ook gezegd... dan wil ik graag naar de uh, wegwedstrijd voor de... Heren en de wegwedstrijd voor de dames, zondag Marianne ja, ja, Vos. Ja. Want dat was voor mij de uitgelezen kans om ook goud te gaan zien. Ja, maar je Op was bij het we... zwemmen, je bent wielrenner geweest toen zwemmen en, dan, dan, dan, en dat was het? Uh, uh, ja, ja, en, en uh, Vos was dus een dag later. En uh, meer heb ik nog niet gezien. Nee. Wat zou je willen zien? Niet ik... dat ik iets in de aanbieding heb, hoor. Maar nee, nee, nee, We zijn nu nog aan het kijken, maar ik weet nog niet zeker of dat lukt. Maar er um, is een hele kleine kans dat ik morgenochtend nog naar uh, Bas Verweijler ga kijken, naar het schermen. Oh. Dat zou ik ook heel leuk vinden. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is geen sport die je... Uh... ...heel makkelijk uh, in Nederland even gaat bezoeken. Nee, en nee. hier hangt er toch die Olympische sfeer omheen. Dat is Precies, toch wel wat anders. En, ja, maar dat is ook het mooie van hier. Ik, had, ik was, ben er nooit bij zwemmen gaan kijken. Uh, maar, maar ineens zit ik in een hal met nou, minimaal 5.000 man... En die zitten allemaal naar zwemmen te kijken. En het, ik zat best ver af, maar toch verbazen met echt hoe goed je het kunt zien. En hoe los het publiek gaat. En, ja, en dan ben ik natuurlijk een zwemleek, wat dat betreft. Maar je kunt wel gewoon zien wie er als eerste aantikt. Dus zo simpel kun je meeleven. En je ziet, als er een wereldrecord of als ze onder een Olympische tijd zwemmen... zie je dat op groot scherm, Nou, dan wordt het publiek helemaal gek. En dan word je echt meegezogen in die gekte. Je zit eigenlijk gewoon 4D-televisie te kijken. Ja, dat is fantastisch. Ja. ja. Ja. Het is ook een enorm kabaal hè, wat er in dat zwemstadion van, van ja. de tri tribunes afrolt. Ja, dat is waanzinnig. Ja. Ja, ja, daar wil je echt om mee. Zeg, jij, jij hebt, uh, je had het net over Marjane Vos. Uh, je hebt dan wel eens voor jou een programma ja. uh, uh, geïnterviewd. Ja, een half halfjaartje geleden. Toen, uh, toen had ik bij de KRO een programma, een paar weken, acht weken lang. En uh, toen wilde ik haar graag interviewen. En zij, zij is al een keer bij een voorstelling van mij geweest. Dus ze wist al dat ik er niet, uh, niet het vuur aan de schenen zou leggen. Uh, maar mijn vraag één was natuurlijk wel joh, je hebt al alles gewonnen. Wat is er nu nog te halen voor jou? En dat was de dag voor, de, uh, voor het WK veldrijden. En toen had ze het niet eens over het WK veldrijden. Mm. Toen zei ze meteen, dat wat er nog te halen is, goud op de weg. Mm -hmm. Dus toen zat zij ook al één dag voor het WK veldrijden... zat zij eigenlijk met haar hoofd al gewoon hier in Engeland, in Boxhill in, in Londen... om hier die gouden plak te winnen. Mm. Dat vond ik zo mooi dat ik dan een half jaar later langs de kant van de weg sta... En die handen omhoog zie je gaan en haar die sprint zie winnen. Ja. ja, dat was echt kippenvel. Je uh, gunt het er ook, ook zo, hè? Ja. Ja, absoluut. En ja. morgen gaat ze weer? Ja, tijdrit. Maar dan ben je er niet meer. Dan uh, ben ik... <laughs> ja, het klote is... Als zij, als zij fietst, zit ik in het vliegtuig. Dat is echt een ner nervous breakdown, denk ik, dat ik ga krijgen. En het eerste wat ik natuurlijk doe, is als ik, als ik weer online ben in Nederland... is kijken wat ze gedaan heeft. Maar ja... Ze trapt wel snel rond, maar er zijn natuurlijk meer die dat kunnen. Maar voor haar was... Dat voelde ik in elke vezel. Voor haar was het missende... De missende schakel in, in haar... Alle, tussen alle andere prijzen was goud op de weg. En die heeft ze. Uh, wat niet wil zeggen dat ze morgen niet minder, uh, minder effort erin gaat stoppen. Daar weet ik zeker dat ze dat gaat doen. Maar, maar haar doel is wel... Was absoluut afgelopen zondag. Ja. Wat is jou hier in Londen het meest opgevallen? Paar spelen. Sfeer. Ik vind, ik, wat mij absoluut opvalt, want ik was ook nog nooit in Londen zelf geweest: de straten zijn schoon. Alles blijft, blijft maar, heel net. Maar ze eens. zijn ook continu aan het vegen, hè? Ja, maar ik denk dat Londen heeft gezegd van wij willen ons laten zien aan de wereld en wij moeten schoon blijven. Of zo. Dus er ligt geen rotzooi op straat. Eigenlijk alleen maar hier in het Holland en Daar liggen plastic bekertjes uh, op de grond. Dus die Nederlanders die. Uh, nou goed, maakt niet ook niet uit. En dat alle vrijwilligers die hier zijn, die zijn zo bevlogen en zo... het enige wat ze ervoor terugkrijgen is dat ze bij de Spelen mogen zijn. Maar als jij bij een wedstrijd naar huis loopt daarna, de wedstrijd is afgelopen staat iedereen te zeggen naar, welke, naar welk metrostation je kunt, tot hoe laat de bussen gaan en ze staan het allemaal... Ze schreeuwen met een passie alsof ze moeten entertainen. Mm -hmm. Have a nice journey home. We, uh, we hope you enjoyed the, uh, the, the game. <laughs> ja. En het is zo leuk want mensen gaan ook terugschreeuwen ja. en er gaat ineens gejuichen. Dat is, dat, dan merk je even dat iedereen hier met passie zit. Want wij, wij, wij gingen op een gegeven moment ook bij het zwemmen kijken. En dan zagen we op zo'n zo stoel van een tennis-umpire. Daar ja. zit er ook een vrijwilliger. En die zit grappen te maken over, over kleren van mensen. Met een megafoon. In dat met, gevoel, met, ja. met een megafoon stemming maken. Ga, gaan, sport en humor, gaat dat eigenlijk samen? Is, is het iets wat jij bijvoorbeeld uh. in je show gebruikt, sport? Um, ja, het, het, is, het is wel moeilijk. Omdat uh, ik heb wel een passie voor sport maar humor zit vaak in, in uh, schuren of in, in dingen die niet goed gaan. En hebben wij zo'n spreken als we morgen het grootste dopingschandaal... Uh, uh, te, nou, uh, de wissel van Sven Kramer. Het, daar waar het misgaat, dat leent zich heel snel al voor humor. Dan staat binnen drie minuten staat Twitter al helemaal vol met alle grappen. Maar als iets goed gaat, dan heb ik daar zelf ook zoveel passie voor... dat ik daar ook niet zoveel humor bij kan verzinnen. Dus, um, maar ja, natuurlijk, Olympische Spelen moet wel in een oudejaarsconferentje terugkomen. Dat kan niet anders. Hmm. En wat mag er dan niet ontbreken? Nou ja, ja, ja kijk, ik moet heel erg opletten dat ik niet mijn persoonlijke voorkeur erin ga stoppen. Wat is je persoonlijke maar, voorkeur? Nee, ja, Voor <laughs> mij is Marianne Voswind-Goud tot nu toe het hoogtepunt van mijn sportjaar. Want met het EK hebben we niks gedaan. Uh, het Eurovisie Songfestival, dus we hebben niet zo heel veel gewonnen. Maar Marianne, die hangt hier nu... 10 bij 30 meter groot aan de gevel van het Holland-Heinekenhuis. Ja, maar dat hinkt ze al, hè? Ja, maar, da, maar, dat, is, maar dat wist <laughs> ze ook ze al. Voordat ze gerede had. Ja, maar Marianne, dan weet je, die gaat goud... Maar ze doet het dan ook, weet je, dat, dat is... Ja. En, ik, en ik vind wielrennen leuk, dus voor mij is dat dan een hoogtepunt. Ja. Um, maar, ja, maar geeft daar dan maar eens een komische draai aan dan? Nou ja, en dat hoeft ook niet altijd, hè. Een is ook gewoon het jaar beschouwen. En uh, niet alles is alleen maar humor... Maar misschien kun je ja. wat inspiratie putten uit, uh, uit het Oranje Legioen hier? Nou ja, ik moet wel... Wat die hier allemaal binnen uh, uitspoken? Nou kijk, ik, ik vind uh, af en toe het uitzoomen... Weet je, Als je in details geen, geen humor kunt vinden, kun je ook uitzoomen. Het hele systeem zoals het hier werkt, het Holland-Heinekenhuis... Ja, we zijn nu uh, zoveel honderd kilometer van huis... En we zitten in een wereldstad, Londen. Zo'n stad hebben we in Nederland echt helemaal niet. We hebben alleen maar Amsterdam, 700.000 inwoners. Dit is echt een miljoenen stad. En wat doen Nederlanders? Die gaan echt net buiten de stad. Als een kluitje gewoon komen ze bij elkaar samen. En gaan ze hier elke avond Polonaise doen. En dan snap ik nog dat je in, in Londen. Weet je, daar zitten geen, geen, niet per se de mooiste vrouwen ter wereld. En het is ook gewoon bier drinken. Dus het, het ligt allemaal nog wel dicht tegen de Nederlandse dingen aan. Over, in ja, o, over, vi over vier jaar zitten wij in Brazilië. Ja? Doen we dan hetzelfde. Dan zit je in motherfucking Rio de Janeiro. En dan ga je daar de Polonaise lopen. Terwijl er midden in Rio gewoon dansende mensen op straat zijn. Ze zijn dat er dat al lang mooier. weer mee bezig, Guido. Wat zei je? Ze zijn er al lang weer mee bezig. Met het plannen van, ja, van zo'n soort ja, kijk, gebouw. En, en het is prachtig dat het bestaat. Alleen het is zo zonde als je in zo'n wereldstad zit. Om dan twee weken lang elke avond hier dronken te worden. Ik zou dan die stad gaan bekijken. Maar dat is ook dat heb eigen. je toch ook gedaan? Ik, ik heb dat gedaan. Je bent toch op een, uh, een, op een, op een, op een dubbeldechtsbus bus. <laughs> ja, zeker. <gazitten>. Ik heb als een maloot gewoon ergens uh, in, in zo'n zo zo bus met zo'n open dak... heb ik Londen bekeken. Ja, ik vind wel dat dat moet, ja. En dan ben je ook de toeristen aan het uithangen natuurlijk. Maar ja, dan heb je het in ieder geval in die paar dagen dat je er zit... in ieder geval iets gezien. Maar als ik hier twee weken zou zitten... Joh, dan, ga ik, dan komen die clubs, dan ga ik Londen in natuurlijk. Hoe ja. je herkend? Ja, hier in het holland huis wel, ja. Daar ja, ja. nee. ja, is het continu op de foto. Wat ik, wat ik overigens ook prima vind, hoor. Maar uh, ik ben blij dat ik in Engeland niet zo populair ben. <lacht> dus je kan gewoon jezelf zijn in het... In Dat uh, is helemaal top, ja. Maar er zijn ja. toch wel uh, Nederlandse cabaretiers... die uh, de oversteek hebben geprobeerd te maken naar, naar Engeland? Ja, wel, wel. Maar uiteindelijk echt groot wordt het nooit. Weet je, dan... Uh, de, ja, die Engelsen lopen zoveel voor... Op humor. Wij, wij, wij zijn de grootste uh, cabaretiers in Nederland. Zijn kleine jongens vergeleken bij, bij hoe ze het in Engeland doen. Daar, ja. Hier doen ze het wel, in stadions. Maar Hans Steen heeft het toch ook goed gedaan hier, uh, volgens mij? Ja, ja, maar hij is, is nooit in het, in het, uh, in de, in het grote zalenscircuit terechtgekomen. De, de echte jongens hier, die staan gewoon voor 10.000 tien, man. Die staan wel in arena's. Dat wat jij zegt, dat je eigenlijk niet zou moeten winnen? Als, ik als, denk als, van, dat is eigenlijk in, te dat groot. Dat is dan weer wel. Dat is hier in Engeland heel normaal gewoon. Zou het werken, jouw humor hier in Engeland? Nou, er zijn wel een paar comedians die heel populair zijn. Waarvan ik denk dat ze vooral mijn. Materiaal van oudere... jou, nee, Nee, nee nou, maar dat ze. Het, die mogen zo gratis mijn materiaal hebben. Oké. Okay. Want ik denk dat het heel goed zou passen bij sommige comedians. Um, en dat zijn vooral de fysieke stukken die ik heb. Maar dat is ook wel iets wat ik vooral vijf, zes, zeven, acht jaar geleden deed. En nu ben ik steeds meer. Um, wat maatschappij kritischer, wat, wat meer um, over religie. En, en dat is meer op tekst. We horen jou heel veel ook op Radio 1 uh, uh, sowieso langskomen met uh, de plofkip. Ja, dat is toeval dat het net deze week uh, gestart is, ja. Ja, ja dat, dat is ook dat een is... ding wat, wat eigenlijk niet kan. Ja. ja. Dat is... Dat Kijk, Wakker Dier heeft een, heeft een actie nu uh, tegen de plofkip. Alle supermarkten die hebben uh, gewoon goedkoop vlees in de winkel liggen. En ik snap heel goed dat mensen allemaal denken... ja, wij willen gewoon goedkoop vlees. Niet iedereen kan duur vlees betalen. Maar de manier waarop die, die kippen gefokt worden, doorgefokt worden... als je zo'n kip in week 6 niet slacht... gaat hij in week 7 zelf dood omdat hij zich helemaal tablettervreet. Zo doorgefokt zijn die beesten. En dat kan natuurlijk nooit goed zijn. Oh. Dus daarom heb ik bedacht van... nou. Als we die uit de schappen krijgen, samen met Wakker dier, dan vind ik dat een goed doel. En krijgen krijg op Twitter nu mensen die zeggen... ja, maar jij kunt uh, duur vlees betalen en de armen kunnen het niet betalen. Maar ik ben zelf vegetariër. Ik kan zeggen, jij eet geen dat vlees. Dat is nog goedkoper. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kan natuurlijk ook. Uh, morgen moet je tot spijt terug uh, ja. naar Nederland. Uh, wat ga je dan doen? Ja, de, de, ik, denk, ik denk toch dat sms'jes meteen kijken wat Marianne Vos gedaan heeft. Maar nou, ik denk meer dat hij bedoelt carrière technisch. Waar ben je mee uh, bezig? Meer. Oh, zelf. Waar, oh. Ben je, waar, waar, waar ben je mee bezig? Ja, nou, ja er moet uh, over uh, uh, begin oktober begin mijn uh, tour En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat nog een uh, hoop voor geschreven moet worden. Dus zodra ik terugkom uh, in Nederland, dan uh, gaan we daaraan beginnen. Nou, oké. Okay. Ik denk dat 100-huis er uh, ja, ja, ja, wel in terugkomt. Ik jou zo eens Ja, mooi uitgezoomd. Het kluitje. In de, in de, ja, het, oh, Nederlanders bij elkaar. Dat is een mooi principe. Ja. Dank dat je er was. Dank je wel. En uh, goede reis terug morgen. Hier. Graag gedaan, veel plezier. Feyenoord heeft de eerste wedstrijd tegen Dynamo Kiev met 2-1 verloren. U hoorde het, Rotterdammers kwamen nog wel voor met 1-0. Ruben Schaken scoorde. Daarna stelde Kiev orde op zaken. Het kon de ploeg uit Oekraïne onder meer doen door een fout van Feyenoord keeper, Erwin Mulder. Verslaggever Ronald van der Geer praat na met de onvoortuinlijke doelman. Ja, we staan voor de Feyenoord supporters, vandaag even het rumoer. Uh, Erwin, met wat voor gevoel sta je hier? Ja, toch wel een dubbel gevoel. Je komt op uh, 1-0 voor. En, uh, in principe ben je helemaal niet in de problemen geweest op dat moment. En, uh, nou ja, dan, uh, dan krijg je een heel ongelukkige goal tegen. Hij valt net over de verdediging, ik wil hem wegstompen. En volgens mij stomp ik hem tegen Lexa en uh, hij valt erin. En, uh, ja, dat is wel heel zuur, maar... Nou ja, nu is het nog wel een beetje teleurstelling, maar het is in principe gewoon een goed resultaat als je hier gewoon één doelpunt maakt. Ja, want je hebt eigenlijk met een hele jonge ploeg heel volwassen gespeeld, hè? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, zij hebben iets meer ervaring dan wij hebben. En uh, ik denk dat we dat uh, als team hebben dat gewoon heel goed opgelost en heel goed, uh, heel goed gedaan. En, uh, en ja, daarom zeggen ze 2-1 wel een goed resultaat. En ja, na die 2-1 ontsnappen jullie wel een paar keer dankzij jou over Runds, Want toen kreeg je Spits Brown het op zijn heupen. En waren er wel vier, vier mogelijkheden voor hun om tot scoren te komen. Ja, natuurlijk, daar sta je voor dat je ja, die ballen tegen moet houden en belangrijk wil zijn voor je team. En uh, gelukkig ben ik dat vandaag geweest. En ik kan wat tevreden terugkijken, alleen ja, het is wel een dubbel gevoel uh, dat je op 1-0 komt en dan toch 2-1 uh, verliest. Wat zei de trainer net tegen jullie? Nou, ja, kopje op, dat het gewoon een goed resultaat. Het was uh, 2-1 en uh, natuurlijk ben je teleurgesteld, maar... Ik bedoel, het is wel een goed resultaat als je hier tegen zo'n Kiev gewoon 2-1 verlies. Heb je het gevoel tot slot dat dit eigenlijk toch wel een goede uitgangspositie is voor volgende week nog? Nou ja, dat weet je gewoon. Uitdoepunt is altijd goed. En, en ja, dat hebben we nou gewoon goed gedaan. En, en we zullen het zien met de twaalfde man achter ons volgende week. Dan moet, moet heel wat gebeuren en dan zijn we tot heel veel staat. Tijd voor tijd. Ja, wat ze verder ook beslissen, uh, ik blijf lekker kwissen. Elke seconde telt deze sport zomaar. niet alleen bij veel sporten... maar zeker ook bij tijd voor tijd. Wij stellen de vraag, u voorspelt het juiste antwoord. Vandaag tellen we zelfs de honderdsten van seconden. Ja, want vandaag ging het om de zwemfinale... van de 200 meter vrije slag bij de vrouwen. We wilden natuurlijk weten hoe lang die race zou duren. Ja, het goud ging naar de Amerikaanse smet in 1.53.61. Dat betekent niet alleen een gouden medaille, maar ook een olympisch record. De inzender die er te dichtst bij zat uh, is uh, Ton Grinwis. Tony Grinwis, moet ik zeggen. Een knappe inzending, 1.53.59. Proficiat, het mooie tijd voor tijd komt naar u toe. Bij de presentatoren kwam de beste uitzending van... het is niet waar, Felix Murders 15340 40 soms. Morgen, ja, het is niet anders. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, opnieuw een tijd voor tijd en die gaat over wielrennen. Nou, een eenvoudige deze keer. De tijdrit bij de vrouwen is 29 kilometer lang. Wat wordt de tijd van Marianne Vos over die Olympische tijdrit? Ga naar radio1.nl, voorspel de juiste tijd... en win ook zo'n prachtig horloge. Wees er op tijd bij, want de wedstrijd begint al om half twee... en dan sluit ook de inzending.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 Het college van zorgverzekeringen wil het kabinet adviseren... deze medicijnen niet langer te vergoeden... omdat ze te duur zijn en weinig effectief. Bondscoach Louis van Gaal heeft Patrick Klaver toegevoegd... aan zijn technische staf. De 36-jarige Amsterdammer combineert zijn nieuwe werk... met zijn functie als trainer van Jong FC Twente. Kluivert beschouwt het als een eer dat hij door Van Gaal is gevraagd als assistent van Oranje. Morgen maakt Louis Van Gaal zijn voorselectie bekend voor de oefenwedstrijd tegen België. En die is op 15 augustus. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, de paarden werden vandaag gekeurd voor de dressuur. Het CDA in Rotterdam wil niet dat er een theatervoorstelling wordt opgevoerd op de begraafplaats Krooswijk. Eerst gaan we weer naar het Olympisch zwembad. Bob van der Tak, wat is er uh, net geweest? De halve finale van de 200 meter schoolslag bij de mannen. En het dak is er weer afgegaan hier, want in beide halve finales een Brit. En het uh, goede nieuws voor uh, Groot-Brittannië is dat ze allebei door zijn. Dus uh, dat uh, belooft voor die finale van morgen. En dat niet alleen... Door, maar ook door als eerste en als derde. Dus dan ben je medaillekandidaat. Michael Jamieson was de snelste. Hij won de eerste halve finale in 2 Daniel Jurta de regerend wereldkampioen uit Hongarije bom. De tweede halve finale in 2.08.32. En dan op de derde plaats dus die andere Brit, Andrew Willis, in 2.08.47. En dat wordt een fantastische strijd morgen tussen die twee Britten en de Hongaar. En Kita Kitajima, de Olympisch kampioen van 2004 en 2008, is er ook nog. Laten we die niet vergeten. Alhoewel hij als vijfde pas doorgaat naar de finale. Daartussen zit dan nog Scott Wilds uit de Vereniging. De Staten. een andere Amerikaan gaat als zesde door. Clark Burkel, Rio Tateishi, de nummer zeven namens Japan en Brenton Rickard. De Australiër als achtste door naar de finale. Maar het wordt morgen denk ik een uh, absoluut gekke huis hier... als die twee Britten gaan zwemmen in de finale van de 200 meter schoolslag. Het CDA in Rotterdam wil niet dat er een theatervoorstelling wordt opgevoerd... op de begraafplaats Kooswijk, hoewel daar al toestemming voor gegeven is. Aan de telefoon Wilbo Tempel van het CDA. Goedenavond, wat is het voor voorstelling? Het is een voorstelling, hij heet Komen en Gaan. En het is een, het is een heel. Uh, heel uh, uh, je moet een, het idee is dat de bezoekers een wandeling over de begraafplaats maken. En dat ze dan op verschillende plekken acteurs tegenkomen die een voorstelling geven. En ook nog studenten van de Rotterdamse muziekopleidingen, Codarts en de Zapkin Popacademie. Uh, die verzorgen daarbij live muziek. Ja, en wat is daarbij uh, het probleem? Nou, het probleem is dat een begraafplaats voor ons uh, een plek van stilte, respect, uh, eerbied is. En geen plek waar je voorstellingen geeft. Rotterdam heeft een heleboel hele mooie parken en ook uh, zalen trouwens. Dus we vinden het echt heel merkwaardig dat uh, juist de begraafplaats uh, beschikbaar wordt gesteld voor zo'n voorstelling. Ja, er wordt al twee jaar aan deze voorstellingen gewerkt. Uh, met toestemming en medewerking van de gemeente. Nou, die twee jaar, ik weet niet of die twee jaar die toestemming al uh, bestaat. Het kan best dat die uh, theatermaker er al twee jaar mee bezig is. Uh, die toestemming is inderdaad gegeven door de gemeente, en dat is iets waar wij dus ons ook tegen te weerstellen. Wij zijn nogmaals niet tegen de voorstelling als zodanig, maar wij vinden het wel heel raar dat die op een begraafplaats uh, plaatsvindt. Mm. Daar uh, liggen overledenen, er gaan nabestaanden naartoe. Ik was er vanmiddag nog even. Daar hangt uh, toch een, een, een, een serene sfeer, en de mensen die daar liggen en de mensen die daar ooit een plek hebben. Uh, uh, Besteld, die zijn er niet van uitgegaan dat daar uh, op hun plek uh, theatervoorstellingen gegeven zouden worden. Ja, nou wordt die voorstelling gehouden, die staat geprogrammeerd volgens mij op uh, begin september, van 5 tot 21 uh, september. Dat is wel erg kort dag, waar, waar, waar zou die voorstelling dan, uh, dan gehouden moeten worden volgens u? Nou wat ik zeg, uh, Rotterdam heeft echt prachtige park. En grote parken, dus daar zijn absoluut plekken te vinden voor zo'n uh, openluchtvoorstelling. want dat moet het kennelijk zijn. Nou, een decor van uh, uh, het, uh, de begraafplaats is ook heel mooi, maar uh, een, een dergelijk decor kan je in een van die parken absoluut uh, uh, creëren. Nee. Uh, nogmaals, uh, we willen die, de, de, die uh, voorstelling helemaal niet uh, bederven, maar uh, wij willen niet dat die op die begraafplaats plaatsvindt. En nee. wat je nee. ziet trouwens in de reacties, het uh, is hier op de lokale uh, zender. Uh, bekendgemaakt. De reacties zijn niet van de lucht. Dus ik denk dat de mensen die de toestemming hebben gegeven zich ook nog wel even achter hun oren krabben of dat nou eigenlijk wel eens een goed idee was. Ja, de negatieve reacties uh, denk ik dan dat exact. u bedoelt. Die zijn, ja, niet iedereen de... is negatief hoor. Er zijn ja. ook mensen die zeggen als ik daar begraven lig, mogen ze van mij best wel zo'n voorstelling geven. Maar nogmaals, de mensen die daar nu liggen en hun nabestaanden, die hebben die keus niet kunnen uitspreken. Ja. En die, uh, die worden daar ineens mee geconfronteerd. Hoe hebben de theatermakers daarop gereageerd? Nou, die, uh, ja, die was een beetje beduust door de reactie. Die heeft, uh, nogmaals, hij, ik denk dat hij ook integere uh, bedoelingen heeft. En die heeft uh, zich eigenlijk niet gerealiseerd uh, dat het nu het echt in de openbaarheid komt dat het zo'n uh, reactie uh, met zich uh, brengt. Hij wil het absoluut doorzetten, die indruk heb ik. Maar uh, ik hoop nogmaals dat degene die de toestemming geven, dat hij zich nog een keer achter hun oren krapt. En wanneer wordt die beslissing genomen? Nou, zo snel mogelijk wat mij betreft, want uh, wordt natuurlijk, uh, het, is al, uh, het is al over een maand of zo. Ja. Dus uh, ja. als je, die voorstelling, door, als je die, uh, die voorstelling door wil laten gaan... je moet ik ook nog een beetje van het weer en het licht afhankelijk zijn. Dan kunnen ze niet al te lang wachten. Ja. Maar ik begrijp dat er ook al uh, gekeken wordt waarop nog, nog... Nou, laat ik zeggen, er wordt gekeken wat voor antwoorden op mijn vragen moeten komen. Ja. Dus het kan zijn dat, die, uh, dat, die, uh, dat het nog een andere kant op gaat. Nog even afwachten. Dank u wel, Hubo Tempel van het uh, CDA. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Emily Sunday en uh, Next to Me. We hebben een medaillewinnaar in de studio. Ja, Ruben Haukens is binnen. Um, je won uh, uh, brons in Peking uh, vier jaar geleden. En tegenwoordig ben je uh, co-commentator bij, bij de NOS, bij het judo. Um, hoe gaat dat? Nou, volgens mij gaat het wel uh, goed. Het co commentaar in ieder ja. geval. Het judo zelf, uh, daar hebben we hebben nog echt een medaille nodig. Ja, zeg, maar eerst even over jezelf. Komen we zo terug. <laughs> <laughs> Want je, gaat een heel nieuw, je bent een heel nieuw vak ingedoken. Ja, niet Ho geheel uh, nieuw. Ik doe al een aantal jaren uh, samen met uh, Kees Jonk in het uh, commentaar uh, Voor het eerst volgens mij in 2007 uh, op het EK voor de Olympische Spelen nog. Mm. En toen op, het, uh, op de Olympische Spelen na mijn wedstrijddag, de tweede dag toen Dex Elmond uh, moest, uh, hebben we ook de hele Spelen verslagen. Kees... Ja, nee, maar wat ik bedoel is, na je carrière duik je in een hele andere richting op. En, en dat, dat is natuurlijk een enorme overgang, kan ik me voorstellen. Of alles wel mee? Oh, je zegt zo met je lippen van. Nee, ik vind, wel, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Uh, <laughs> ik denk dat ik het Judo goed snap. Dat ik een wedstrijd goed kan lezen. Dat denk ik ook. En ja. uh, ik denk dat ik er daar ook nog wel aardig uitkom. Ik hoop dat ik het uh, begrijpbaar kan maken voor mensen thuis. Praat praat even goed in de microfoon. Goed. En ik denk ja. dat ik dat samen met Kees Jonkind uh, redelijk goed uh, doe. Jij, uh, jij snapt het Judo wel, uh, zeg je zelf. Uh, snap je ook wel om de prestaties een beetje achterblijven bij de verwachtingen? Nou, de verwachtingen waren wel hoog. We, ze hebben in uh, Beijing hebben we vijf medailles gehaald. Dat was natuurlijk best heel fors. Uh, dus dan kom je best met hoge verwachtingen naar Londen toe. Je hebt denk ik heel veel medaillekandidaten. Dex Elmont is gewoon een medaillekandidaat. Die, uh, die is twee keer uh, vice-wereldkampioen geworden. Uh, tweede van Europa geworden. Dus die verdient eigenlijk een medaille. Dus die moet je erbij uh, rekenen. Elisabeth natuurlijk, derde op de Spelen uh, in Beijing... Ja, dat zijn allemaal medaillekandidaten. Nou, we krijgen Henk en Edith uh, nog. En dan, uh, ja, dan heb je wel vier echte toppers. En Guillaume, denk ik, als uh, mooie outsider, heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook bewezen dat hij uh, met de top mee kan doen. Dus ja, je hebt genoeg mensen die het kunnen doen. En dan is het wel een beetje achtergebleven. Maar ja, het blijven er spelen. Het is gewoon een gek toernooi. Degene die het best in zijn hoofd zit, die... Uh... Die gaan hier medailles uh, pakken. Maar ja. zitten dan de, degenen die er nu naast hebben gegrepen. minder goed in hun hoofd dan hun tegenstanders? Het is in ieder geval wel een heel zwaar toernooi. De druk was uh, groot. Uh, dat zie je. Uh, ik denk dat Deks het wel heel goed gedaan heeft. Uh, hele zware wedstrijden toch naar zich toe weten te trekken. Tegen een Fransman. die, die hij in een golden score nog naar zich toe wist te trekken. Dan was hij acht minuten bijna al bezig. Tegen een, uh, een Japanner. Een hele zware wedstrijd gedraaid. En dan verliest hij in de halve finale. En dan moet hij heel snel binnen een kwartier. Moet hij, weer, uh, moet hij weer de mat op? Ik denk dat mensen thuis. Ik weet niet of jullie dat kunnen inschatten. Maar in ieder geval. Uh, de impact die een judo-wedstrijd heeft. Je staat vier, vijf, misschien wel zes wedstrijden op een dag. ...sta je te draaien, iemand staat aan je te trekken, te sleuren. Het is binnen vijf minuten en soms acht minuten zo intens. Dat vraagt zoveel van je lijf dat het heel moeilijk is om tussen die wedstrijden door te herstellen. Nou, en dan zie je dat Deks dat net niet genoeg kan. Dus hij moet binnen een kwartier moet hij voor uh, brons. Nou, dat is gewoon okay. echt zwaar. We hebben hem gisteravond hier aan tafel gehad. Hij was inderdaad helemaal, hij was helemaal klaar. Uh, wat wij ons afvroegen, wanneer wordt die regel nou toch eens veranderd bij die strijd om het brons... He, hij was net klaar, moet gelijk weer binnen het kwartier de mat op... terwijl die tegenstander van hem eigenlijk gewoon veel meer tijd had om uit te rusten. Hoe Absoluut. is dat mogelijk? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ze zijn er al jaren mee bezig. Tenminste, er wordt al jaren wordt er, uh, commentaar opgeleverd. Ik weet dat Ben Sonnemans in 1996 hetzelfde heeft, uh, is overkomen. Verloor in de halve finale, moest heel snel een brons... en verliest die bronzen uh, medaille, uh, uh, dat gevecht. Het is heel lastig, het is ook moeilijk... Ik... Ik weet niet of het moeilijk is om te veranderen. Want ze zouden het heel simpel kunnen veranderen door precies het om te draaien. En uh, nou ja, dat wordt niet gedaan. Dus, maar ja, er wordt wel veel klaar. Wat, van wat moeten ze omdraaien dan? Nou, ze zouden uh, de wedstrijd precies moeten omdraaien. Dus nu draaien ze de uh, halve finales En de half-finalist moet meteen uh, tegen de winnaar van de herkansingen. Nou, als je dat precies omdraait, dan heeft de half-finalist dus lange rust. Ja. En kom je dus uh, later om brons. Ja. Is dat wellicht iets voor een atletencommissie om aan te kaarten? Of werkt dat ja, niet zo? Ik denk dat het wel uh, dat is een goed idee is. Ja, dus? <laughs> nee, daarbij <laughs> bezig blijven, ja. Ik weet niet of er een Nederlander in die atletencommissie... Uh, uh, volgens mij worden daar nee. nu... Uh... Nee, bij de IGF, de internationale judo -federatie, zit zitten geen Nederlander uh, in de atletencommissie. En volgens mij is, zijn ze nu bezig... Uh, om een Nederlander bij ja, in het precies. IOC in de atletencommissie te krijgen. Ja. Was jij in Peking de eerste van de judoploeg die een medaille pakte? Absoluut. Wat doet dat met de andere judo's? Dat is een grote stimulans. Als er een succes in een ploeg is, uh, dan dat werkt dat aanstekelijk. En uh, ook in een individuele sport werkt dat uh, zo. Uh, wij hebben ook in het judo teamwedstrijden. Dan sta je dus met zeven gewichten sta je naast elkaar. En dan is het heel belangrijk wat de eerste en de tweede gewichten doen... voor de motivatie van uh, de rest. En zo werkt het bij deze uh, ploeg ook. De judo-ploeg die zijn al jaren met elkaar op pad. En die gunnen elkaar mooie prestaties. En... Uh, Daarom zou een, een Deks of een Elisabeth nu een medaille had gewonnen. Dat zou een hele goede stimulans zijn voor de ploeg. Ja, dan had er bij die, hè, bij die, bij die 15 uur zijn uitgeschakeld, geschakeld... dat er eentje eigenlijk tussen moeten ja. zitten... die net dat ja. jij ja. Bro een bronzen plak zou pakken. Ja, zeker, ja. ja, ja. Dus, dus eigenlijk die vier andere medailles die gewonnen zijn in Peking... er zit een beetje in een uh, Ruben Haukens randje eigenlijk omheen. Ik wil niet al die credits <laughs> naar me toe trekken, maar een aantal. Henk Gol en Edith Bos, daar zijn alle ogen nu op gericht. Ja. Ja, ja, die hebben... Uh, uh, Edith moet morgen. Een uh, belangrijke dag voor Edith. Daar uh, is uh, helemaal bezig geweest. Tweede op de Spelen geweest. En is echt absoluut op zoek naar die gouden medaille. Het zal heel moeilijk worden morgen ook. Het is niet zomaar gezegd dat Edith Olympisch kampioen gaat worden. Ze heeft denk ik een redelijke loting. En de wedstrijd waar het uiteindelijk om gaat... dat is Edith tegen de Kost. De Française die uh, ja, haar tegenstander... die ze heel graag een keer wil verslaan. De De aartsrivalen. aartsrivalen. En uh, daar zal het om gaan. Maar goed, daarvoor moet ze wel nog de eerste van een Engelse dame winnen. Dat is ook niet zomaar gezegd dat ze daarvan wint. Daar heeft ze wel al vijf keer van gewonnen. Dus ik verwacht dat ze die wedstrijd gewoon goed doorkomt. Ze staat daaronder, staat ze denk ik daarna tegen een uh, Hongaarse. Dan komt ze tegen een Japans in de halve finale. En dan zou het in de finale tegen de Kors uh, moeten gebeuren. Maar je hebt ook weer gezien hoe het bij Dex gaat en je hebt ook weer gezien hoe ja. Judo... In principe vandaag heb jij het allemaal Elisabeth... uitgeschreven, hè? Dat ja. Eigenlijk al... zo, zo ga je het ja. natuurlijk berekenen. Wat zijn de grootste kansen, dat... tegen wie zou ze kunnen komen? Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld vandaag met Elisabeth dat het volledig andere kant op een gegeven moment gaat. Ja. Staat tegen die uh, Japans een fantastische wedstrijd, die Judo. In de allerlaatste seconden verliest die wedstrijd. Was dat terecht dat ze die verloor? Was dat een, inderdaad een, een punt voor de, voor de tegenstander? Zoals ik het kon zien was het een score voor... De... Japans ja. ja, ja. Van, zij schudden gelijk nee nee nee. Hè. Nou, we gaan het afwachten. Zeker. Ja, dankjewel. En veel, uh, veel plezier ook vooral met het mooie werk wat je hier kan doen. Het is natuurlijk heerlijk om, uh, om dat te combineren, kan ik me voorstellen. Goed, Dankjewel. We gaan naar het uh, Olympische zwembad, het Aquatic Center... voor de finale van de 200 meter wisselslag. Met ja, die Chinese, hè? Pop van de Tak? Ja, die Chinese Xi Wen Ye, die onderwerp van discussie is in de zwemwereld... en de internationale zwemmedia... na haar wereldrecord op de 400 meter wisselslag van afgelopen zaterdag. En dan vooral de manier waarop dat record tot stand kwam... Want de laatste 50 meter zwom deze 16-jarige Chinese harder dan Ryan Lochte, de winnaar bij de mannen. En dat is natuurlijk wel heel raar. En zo links en rechts uh, wordt dan ook de vraag gesteld of hier misschien doping in het spel is. Vanuit Amerika is er zelfs een harde beschuldiging gekomen van John Leonard... de voorzitter van de Amerikaanse Vereniging van Zwemcoaches... die zoiets zei van ja, dit kan helemaal niet, hier moet haast wel doping zijn... Daarmee zegt hij nogal wat natuurlijk, want J is nooit positief getest. China heeft wel de schijn een beetje tegen, want in de jaren negentig is er een groot dopingschandaal geweest... waarbij 40 Chinese zwemmers werden betrapt. En dat uh, zijn de mensen die al wat langer meelopen, zoals Leonard, nog niet vergeten. Jij zelf overigens heeft het desgevraagd ontkent natuurlijk iets gebruikt te hebben. Nu dan de race. ...van 200 meter wisselslag. En Ye is natuurlijk de grote favoriete ook uh, voor deze race. Wereldkampioenen vorig jaar in eigen huis in Shanghai. En wat kan ze nu? Voorlopig zit ze na 50 meter. Niet bij de eerste drie, maar J had vorig jaar ook die eindsprint... ...toen ze wereldkampioen werd. Toen gebeurde het ook pas op de laatste meters. De wedstrijd nu richting het keerpunt van de 100 meter. Je schuift wat op nu in het veld. In baan 5 zien we Alicia Koets... En in baan 6 de houdster van het wereldrecord. Enienna Koekhorst uit de Verenigde Staten. En Stephanie Rice, de regerend olympisch kampioen, is er ook. En het is uh, nog weinig tekening in de strijd eerlijk gezegd. Na nou, 100 meter. De verschillen zijn minim. Jij wel aan de leiding nu voor Rice en Koekhorst. Maar het verschil is bijzonder klein. En Koekhorst lijkt nu wat aan te zetten. In baan 6 krijgen we dan geen Chinees goud. Op deze afstand waar toch iedereen op had ingetekend na die demonstratie van afgelopen zaterdag op de 400 meter wisselslag. Een bijzonder spannende strijd, want de vrouwen liggen nou niet helemaal op één lijn. Zo gek is het niet, maar uh, er valt nog weinig van te zeggen, want de verschillen zijn kleiner. Nu komt Caitlin Leverance uit Amerika zich er ook mee bemoeien in baan 3. Zij heeft de voorsprong bij het laatste keerpunt. Koets op 3 tiende en J op 31 honderdste. En wat kan de Chinese nu? Op die laatste 50 meter. Ja, hoor, daar gaat ze weer. Daar gaat ze weer. Daar gaat ze weer. Net als op die 400 meter wisselslag. De Turbo wordt even aangezet. En de concurrentie wordt even weggezwommen. Zo gebeurde het afgelopen zaterdag. Zo gebeurt het ook nu. Het wordt weer goud voor J. Zij pakt de medaille in een nieuw Olympisch record: 2,07-57. Zilver voor Koets en brons voor Leverance. Maar het gebeurt bijna op identieke wijze op die laatste 50 meter. Dan heeft ze gewoon veel meer dan alle concurrentie. En dan maakt ze het dus af. En dit zal de speculaties, denk ik, alleen maar uh, meer voeden. Maar goed, dit was niet zo'n uitzonderlijke prestatie, natuurlijk als afgelopen zaterdag. Wel een nieuw Olympisch record voor. Xi Wen Ye, of misschien moet je eigenlijk zeggen op zijn Chinees Ye Shiwen. Want in China zeggen ze altijd de achternaam als eerste. Maar goed, hoe dan ook, zij wint in ieder geval. En Koets, die pakt dus het zilver, haar derde medaille op dit toernooi. En het brons, mooi voor haar, voor de Olympische debutante Caitlin Leverance. De uitgangspositie voor Feyenoord is misschien goed. 2-1 nederlaag tegen Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League van vanavond. Die kan volgende week in Rotterdam worden weggepoetst.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 Zij Ronald, kom Voor de Nederlandse dressuurruiters beginnen de spelen overmorgen. Vandaag werden de paarden gekeurd. En alle Nederlandse paarden werden, zoals verwacht, goed gekeurd. Gelukkig maar. Toch was er voor Ankie van nog wel een spannend moment. het hij vraagt om naar de Zie je, ja, daar hem veel te traag voor. Ja, veel te langzaam. Ja, het paard Painted Black werd door Van Gruns verkocht aan een Spaanse eigenaar. Het paard moest beter bekeken worden door de jury. Maar uiteindelijk werd ook Painted Black goedgekeurd. Tot oplichting natuurlijk van Van Grunsven. Ja, ze ja, krijgen natuurlijk toch stress. En uh, ja, ze liet hem denk ik echt te, te langzaam doordraven. En toen liep hij ook niet gelijk. Dus uh, na hebben ze in de holdingbox gekeken, alles was goed. Dan hebben ze hebben me een klein beetje ijveriger gemaakt, Dat hij niet dacht dat hij in slaap ging vallen. En toen is hij gelukkig gepest. Want uh, dit is niet goed voor mijn, uh, voor mijn uh, zenuwen. Pasaval, ah. accepted. Undercover, accepted. Uza, accepted. Je doet niet zelf uh, het schalineren voorbrengen? Nee, ik heb. Uh, uh... Negen jaar geleden of zo ben mijn been gebroken. En toen ging het ook echt niet. Uh, dus uh, Athene ging echt niet. En ik heb het gelijk als excuus aangenomen om het nooit meer te doen. Want ik uh, vind het echt uh, erg, uh, nou ja, ik word er echt mega nerveus van. Dus uh, Chef die mag het doen. En dan kijk ik of hij het goed doet. Albert Vorn was de oudste deelnemer in de City van de Nederlandse ploeg, de totale ploeg. Jij bent met slechts 44 jaar ook de oudste deelnemer van de totale NOC-afvaardiging hier. Betekent dat dat je anderen ook nog dingen kunt leren? Nee, want ik geloof dat, uh, dat die anderen in mijn team 41 en 42 zijn. Dus uh, ik, ik win het, maar stipt. Uh, nou goed, iedereen wat hier is, mijn Nederlandse team, uh, die weet natuurlijk heel goed wat hij doet. Nu gaat uh, morgen de Babazon uh, voordraven. Die heeft meer aan mijn ervaring op dit moment. Want zij gaat er voor de eerste keer uh, meedoen met mijn paard, ex-paard. Ja, dus uh, ja, zij, uh, haar kan natuurlijk wel heel veel vertellen. En dat is natuurlijk een hele ervaring als je voor het eerst hier meedoet. En um, ja, voor haar is het natuurlijk wel heel anders. Salonero, accept it. Rob Eerens, de chef de equipe van de Nederlandse springruiters. Jullie voorkeuring van de paarden dat, dat is nog, nog niet. We kijken nu naar de voorkeuring van de dressuurpaarden. Toch altijd weer een spannend moment. Het is altijd een spannend moment. De ene draaft beter dan de andere. Dat wil niet zeggen dat een paard eigenlijk niet fit is to compete. Maar je hebt paarden die een beetje luier zijn aangelegd. Die dan een beetje, beetje slungelend achter je ja, aanlopen. Betekent. Het is dus wel een taak om, om, om dat altijd een beetje te oefenen. Dat doen wij dus ook. Dat een paard op een gegeven moment zich ook goed presenteert. Nu komt het op ieder concours waar jullie naartoe gaan, wordt het gedaan. Een veterinaire keuring bij zo'n zo eindtoernooi en ook zo'n Olympische Spelen ongelooflijk wat hier wordt opgebouwd. Is het niet een, een ritueel en heb je niet dat de juryleden dan extra voorzichtig worden? Nou, dat denk ik niet. Als je op een gegeven moment, zoals hier, kun je wel zien dat het een, een, een hele mooie vlakke baan is, een, mooie, een goede harde bodem. Dus ik denk dat de paarden er goed overheen lopen. Dat is, dat is uh, tijdens de toppleekwedstrijden ook wel eens anders. Die op een gegeven moment gewoon op een, op een, op een zandpad met, met kiezelsteentjes, ja, daar loopt een paard natuurlijk ook minder, minder plezierig overheen. Ik denk dat het hier wel goed opgebouwd is. Dus ik denk, ik, uh, ja, We hopen natuurlijk altijd dat, uh, ja, dat is het belangrijkste moment dat je groen licht krijgt, dat je aan de start kunt komen. Is er nog een bepaalde uh, uh, tactiek die je hanteert of een bepaalde techniek ook bij dat voorbrengen? Ja, je moet je paard goed kennen. De dierenarts moet het paard goed kennen, de ruiter moet het paard goed kennen. Dat je op een gegeven moment dus een paard die zich dan ook goed presenteert... dat wil zeggen, als hij daar opgesteld staat... dat hij daarna ook mooi vloeiend weg wil draven, energiek wegdraaft. En dan op een gegeven moment daarachter weer tijd nemen om te draaien... en dan weer mooi energiek terug. Dat energiek wil zeggen, niet heel hard... maar dat het paard mooi in balans, en tact eigenlijk uh, uh, zich presenteert. Heel hard lopen is vaak wel iets wat, wat men wel een keer denkt... maar dan gaat een paard zich ook voorbij lopen... In de Balans. Dus dat is best wel moeilijk. U zie je ziet bij de springruiters toch wel eens dat ze het door iemand anders laten doen. Het uh, uh, niet zelf doen. Bij de dressuurruiters doen het, uh, daar ik begreep heb zelf. Nou, op uh, dergelijke evenementen doen onze ruiters het zelf ook. Dus uh, overmorgen, dan, want morgen komen onze paarden, overmorgen dan, dan is de vetcheck voor ons. En dan, uh, dan gaan ze ze zelf voorbrengen. Goed, dat was een bijdrage van uh, Ed van Den Bent. Zometeen uh, Manon Vlier hier. Volleybalster en de partner van Rinder Nummer Door. Die, die heeft vandaag naar beach volleybal gekeken, zo mogen we je aannemen. En Schuil Nummer Door hebben het hartstikke goed gedaan. Zometeen de mening dus van Manon Vlier. Tot zo na 10. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op bruinzeelparket.nl.